Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Oekraïnse president Zelensky is bereid op te stappen... als dat helpt bij het sluiten van vrede. Of als dat nodig is voor een Oekraïns NAVO-lidmaatschap. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie in Kiev. Zelensky zegt dat het niet zijn droom is om nog een decennium president te blijven. Op de bijeenkomst reageerde hij ook op de Amerikaanse eis... dat Oekraïne grondstoffen, zoals zeldzame mineralen, beschikbaar maakt... in ruil voor de Amerikaanse militaire hulp. Zelensky zegt daarover te willen praten... maar dat Amerika-Poetin moet dwingen de oorlog te beëindigen. Ook wil hij de eerder ontvangen hulp niet als schuld zien. Bij de verkiezingen in Duitsland is de opkomst hoger dan voorgaande jaren. Om twee uur was de opkomst op de stembureaus 52 Bij de vorige verkiezingen in 2021 bleef de opkomst op hetzelfde tijdstip onder de 37 Maar toen was het coronatijd en toen stemden veel kiezers per post. In 2017 was de opkomst middags ruim 41 dus ook een stuk lager dan nu. Straks om zes uur sluiten de Duitse stembureaus en komt er een exit poll. In een voetbalstadion in de Libanese hoofdstad Beirut zijn tienduizenden mensen bij de uitvaart van Hezbollah-leider Hassan Nasrallah. Hij werd vorig jaar september gedood bij een Israëlisch bombardement op zijn hoofdkwartier. Tijdens de uitvaart vlogen Israëlische straaljagers twee keer over het stadion. Dat was bedoeld als dreigement en een helder signaal, zegt de Israëlische defensieminister Katz op X. In de inhaalronde van de eredivisie hebben Ajax en FC Twente hun thuiswedstrijden gewonnen. Ajax won van Go Ahead Eagles met 2-0. De Amsterdammers vergroten daarmee het gat met nummer 2 PSV tot 5 punten. En FC Twente versloeg NEC met 2-0 dankzij twee goals van verdediger Bas Kuipers. Het weer. Zonnig, vrij veel wind. Het is een graad of 13. Vannacht is het een graad of 9. Morgen veel bewolking en regen. Ongeveer 11 graden. Morgenavond klaart het op.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 Dit is Regio Radio, Een samenwerking met ZFM en Haarlem 105. Nou, dilemma's genoeg. Ook in Heemstede aan de Van Merlelaan. Dat is ook een, uh, een dilemma aan het worden. Dat is een belangrijke verkeersader in Heemstede. Twee-richtingsverkeer voor auto's en fietsers hebben dan een vrijliggend fietspad. En die, die, dat fietspad ligt eigenlijk gescheiden door bomen. Gescheiden van, uh, van de rijbaan. Dat is de huidige situatie. Nou, de gemeente heeft plannen. Die heeft vooral plannen om die weg daar iets breder te maken te maken dan moeten die bomen weg en dat fietspad wordt dan onderdeel van nou ja dat wordt samengevoegd met de rijbaan uh, en dat wordt dan één weg dus de fietsers niet meer gescheiden negen bomen moeten dan het veld ruimen en, en dan is er één van Merle over nog maar één uh, ja zeg maar uh, algemene rijbaan nou he heel veel manieren om daar uh, commentaar op te hebben onder andere natuurlijk uh, vanuit het fietsersperspectief de fietsersbond Heemsteden uh, meneer Swinkels goedemorgen ja, goedemorgen. Nou, ja, vanuit er is, fietsers... Is het te zijn. Ja, um, laten wij het even... We kunnen het over heel veel uh, perspectieven hebben. We kunnen het hebben over het bomenperspectief. Zou je die bomen wel mogen kappen en waarom dan? Uh, maar natuurlijk ook vanuit het fietsersperspectief. En ze zouden wel eens bij elkaar kunnen komen, die twee, uh, die twee belangen. Um, ja, het verdwijnen van een uh, van een fietspad. In eerste instantie, kan ik me voorstellen... de Fietsersbond heeft het zegt, dat willen we niet. Uh, ja de fietsenbond is natuurlijk altijd voor de veilige oplossing en de veilige oplossing is dat voel je iedereen aan is als je een vrijliggende fietspaden hebt ja en dit heeft heemsteden dus een vrijliggend fietspad wat waarschijnlijk een van de mooiste fietspaden is uit de regio onder bomen door langs een rustige laan een prachtig mooi fietspad een mooie oost westverbinding ook die zijn niet zoveel dus waarom zou je zo'n fietspad nou uh, opdoeken ja nou, daar hebben ze redenen voor hè. Ze hebben daar ja, redenen er voor. Ze hebben redenen voor. En, en, en, de, en wij zijn het niet eens met de, met de redenen die aangevoerd worden. Hm. Um, ja, redenen, belang, belangrijke redenen. De andere redenen ja. zijn bijvoorbeeld de, dat het fietspad dan vervangen wordt door twee fietsstroken langs een autoweg. Ja. En dat vinden wij al sowieso een geen ideale vervanging. Bovendien wordt een van de argumenten die daarbij aangedragen wordt, altijd weer opnieuw, is dat de fietsers dan zorgen dat de auto's langzamer gaan rijden. Ja, dat, en dat is vinden wij al interessant. Dat vinden wij echt een, een, een argument wat steeds weer op komt duiken en waar we echt helemaal um, ja, onze haren van te bergen reizen. Hm. Um, dus dat is één. Uh, verder die bomen, dat is, dat is op zich ook wel een interessant dingetje. Die bomen die worden alsmaar aangevoerd als een probleem. Maar het blijkt nu, afgelopen donderdag is dat, is dat weer eens naar voren gekomen, dat die bomen alleen maar een risico lopen om, om, om zeg maar op den duur uh, het loodje te leggen als de die gietijzeren waterleidingen die daar verwijderd moeten worden, onder de bomen uitgehaald worden. En nu blijkt ineens dat dat stukje gietijzeren waterleiding best kan blijven liggen. Dat, dat horen we de, tot onze verbazing afgelopen donderdag. Dus die bomen, dat, het, het, het hakken van die bomen is, is waarschijnlijk helemaal niet een, een echte grote noodzaak. Ja. Um, dus ja, dat, dat is dat is uh, dat is waar, waar, hoe, hoe wij erin staan. Ja. Maar, er is maar één de... argument ja. wat de, de gemeente nog gebruikt om de onveiligheid te. Of zeg maar om, om te, te beargumenteren dat dit een veiligere oplossing is, dat is dat fietsers moeten oversteken bij de vrijheidsdreef. Daar hebben we dus een afslag naar de vrijheidsdreef. En als je dus vanuit uh, oost naar west wil rijden, dan moet je daar uh, de weg oversteken. Ja, dat is, dat is zo. Dat moet, uh, en, maar dat, dat moeten ook mensen die de vrijheidsdreef inslaan. Dus dat kruis moet sowieso veilig zijn. Het is duidelijk dat u uh, um, nou ja, uw redenen heeft om uh, in ieder geval tegen de argumenten van de gemeente in te gaan. Um, ja. Maar ja, de gemeente Ja. Nog? Ja, we hebben nog, nog een, anders, een ander punt. En dat, is, en dat blijkt nu weer. Het, het gaat namelijk niet alleen over de Van Merlelaan. Dit voorstel is een combinatie van de Van Merlelaan en de Valkenburgerlaan. In de Valkenburgerlaan liggen twee vrijliggende fietspaden. In, bij allebei de richtingen. Die, uh, die ook opgeofferd dreigen te worden... om een uh, uniform straatbeeld te krijgen met de Merlelaan. En dat vinden wij nog veel uh, onlogischer... Want dat zijn twee prima uh, vrijliggende fietspaden die achterlangs de parkerende auto's langs gaan. En die zouden dan verwarren worden door een uh, ook weer fietstroken. En de koppeling met de Merlelaan en de Valkenburglaan, dat, dat is op zich al een, een, een, een punt waarvan waar wij... Van wij Waar wij het niet mee eens zijn. Je Ik snap moet, het. Waarom is het zo'n koppelverkoop? Ik snap dat wel, dat u dat, uh, dat vindt. Maar, ja. uh, hoe gaat u dat nou doen? Want volgens mij, volgens de, de laatste nieuwsberichten, is het college best wel standvastig. Ze hebben gezegd, uh, dit is een uh, wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt in, uh, in heel Nederland al zo gedaan met die fietsstroken. Dat blijkt niet onveilig te zijn. Uh, dus we gaan niet aan ons standpunt morrelen. Nee, nee, maar het college is natuurlijk wel standvastig, maar uiteindelijk is de gemeenteraad, die moet uh, uiteindelijk een plan goedkeuren. En het, we, zouden, we, we, we gaan er nog steeds vanuit dat in de gemeenteraad op, op een gegeven moment het gezonde verstand zal, zal zegevieren. En dat ze in ieder geval een paar dingen uit dat voorstel lichten en met amendementen uh, veranderen. Heeft u al, uh, amendementen, heeft u, heeft u al een uh, gelegenheid, gelegenheid gehad om formeel een amendement in te dienen? Nee, dat doen dat kunnen wij natuurlijk niet doen. Dat moet in de gemeenteraad zelf gebeuren. We hebben wel de de de, de raad benaderd met ons standpunt. Mm -hmm. en, um, en we nou ja, we, we hebben ook al wel gezien dat er in de uh, in de afgelopen informatiebijeenkomst dat daar toch wel kritische vragen dus gesteld worden nou. over over de punten in het plan waar wij moeite mee hebben. Ja meneer Swinkels, dat wordt lobbyen hè. Dat is inderdaad. Uh, ja. Dat wordt lobbyen. Ja. Ja, ja, ja, ja. wanneer is de stemming, weet u dat? De echte stemming? Nee, dat is nog niet, want het is nu in ieder geval wel zo, en dat, zelf, dat vinden wij zelf wel erg prettig, dat, um, dat via amendementen het voorstel al uh, teruggehaald is hmm. voor verdere discussie door de gemeenteraad. Hmm. En nu, komt, nu moet er dus een nieuw een, een nieuwe agenda uh, voorstel komen wanneer, ja. deze, wanneer dit plan weer in discussie komt in de raad. Ja. En tot die tijd uh, hebben we tijd om... Uh, ja. U heeft de tijd tot, u heeft de tijd tot, tot, tot, tot 13 maart, he, ongeveer heeft u de tijd. Dus, uh, nou, wij houden dit uh, nauwgezet in de gaten. Want uh, wij zijn ook heel benieuwd hoe ja. dit uh, hoe dit gaat lopen. Um, het lijkt ja, het allemaal lijkt op het ontzettend. Eerste... Zegt u, het leeft ontzettend, ja, ja, we hebben het gezien. Er is een mars geweest, een, een, ja. een protestmars in de gemeente Heemstede. En een petitie. In de historie van Heemstede nog nooit gebeurd. Nee, en een petitie met meer dan ja. 3000 handtekeningen, dus het leeft ja. dus, behoorlijk in Heemstede. Ja, de gemeenteraad die zou, die zou toch moeten luisteren naar wat er leeft in zo'n gemeente. ...in plaats van blindelings een voorstel volgen... ...wat het gemeentebestuur op tafel legt. Wij gaan het volgen, meneer Winkels. En we gaan u ook volgen. Kijken wat u nog voor elkaar weet te krijgen. En we houden het in de gaten. De situatie de van Merlalaan daar in Heemstede. Al dan niet nog met een apart fietspad. En die negen bomen daartussen. Meneer Winkels, bedankt voor uw reactie. Regio Radio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen en Sven is fractievoorzitter van de VVD. Ja, er is nog wel wat aan de hand. Want uh, ruim 100 uh, ondernemers in het centrum van Zandvoort... hebben hun handtekening gezet onder een petitie... tegen de huidige plannen van het Badhuisplein. Hè. En dat is een heel bijzonder uh, gegeven, hè? heb ik begrepen. Nou, in die zin is het een uh, bijzonder gegeven... omdat het gaat om een hele prominente locatie in Zandvoort. Ja. Midden op het uh, Badhuisplein. Eigenlijk uh, ja, in het verlengde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 Ja, er zijn natuurlijk 110 handtekeningen gezet. Ja. Ik was er helaas gisteren niet bij, maar mederaadsleden en ook medefractieleden van de VVD waren wel aanwezig. En die gaven ook aan dat er zeker interesse was. Maar niet dermate veel dat er ook 110 mensen aanwezig waren. Maar ja, je moet natuurlijk altijd de afweging maken. Het is toch ook gewoon half negen op de vrijdag.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 Ja, perfect is soms ook een beetje de vijand van goed. En zoals het plan er nu ligt, is wat ons betreft goed. Dus de VVD zou ik zeggen, uh, vooral doorpakken en actie. Ja, zoals het er nu ligt, daar kunnen we denk ik alleen maar uh, enthousiast van worden. En ik denk dat het een hele ja, waardevolle aanvulling is uh, voor Zandvoort. En ook kansen biedt voor dat voor jaar rond aantrekkelijker maken van ja, ons dorp. Want als het uh, voor 25 februari niet wordt aangenomen, dan dat zal dat wel heel veel vertraging opleveren.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 een commissielid van het CDA, ook een plan destijds voor ingediend, Peter Bluis. En wellicht is straks ook wel de tijd om dat uh, plan of dat, die kansen te verzilveren. Maar het uur is eigenlijk 25 februari, hè? Dan wordt het besloten, en, en ik begrijp dat wanneer de PVV meedoet... er een meerderheid ontstaat. Klopt dat?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 Um, en iedereen ziet wel in dat dit een uh, waardevolle toevoeging is uh, voor Zandvoort. Maar ja, dus daarom twijfel ik er ook niet aan dat dit plan wordt uh, aangenomen. Regio Radio, een programma van Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. The club is so bar is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 de herinrichting van de Bloemendaalse winkelstraat is, nou, is nog niet begonnen, maar het proces is wel begonnen. Er zijn drie plannen voorgelegd aan de inwoners van Bloemendaal. En ja, degene die daarvoor verantwoordelijk is, is de wethouder Tessa van der Wind. Goedemiddag Tessa. Ja, goedemiddag. Dag Tessa. Um, ja, drie plannen voorgelegd. Uh, maar die, die plannen zijn ook door iemand bedacht. Um, Waar komen die plannen vandaan? <laughs> nou, die plannen, zijn, uh, nou ja, die plannen zijn ontstaan omdat we uh, merkten dat, dat ja, deze winkelstraat is een jaar of dertig voor het laatst uh, ja, ingericht. En uh, we kregen gaandeweg wat klachten van versch uit verschillende hoeken. Deels om veiligheid, deels om verkeersveiligheid, deels om sociale veiligheid. En op basis daarvan zijn, wij, nou zijn de ambtenaren aan de slag gegaan om, om te komen met een, ja, met een traject om uiteindelijk gewoon een prachtige winkelstraat te maken. Ja, nou liggen er drie plannen voor. Yeah. Um, sorry, ik ga maar even op die plannen in hoor. Yeah. Uh, maar even over het proces. Die plannen zijn nu aan de bewoners gepresenteerd. Nou, het, ook dit zijn geen, we hebben geen definitieve plannen, hmm. maar we hebben eigenlijk drie uh, ja, drie denkrichtingen hebben ah. we gemaakt. En, en, en op basis daarvan ook een. Hele voorzichtige tekening gemaakt. En de ene uh, denkrichting zat in uh, um, ja, een beetje het behoud van wat het nu is. Eén denkrichting is met wat meer pleinen. Uh, en de andere denkrichting is dat je echt een autovrije winkelstraat krijgt. Ah, En die drie denkrichtingen die worden dan door, iemand, door de ambtenaren of door de organisaties verder uitgewerkt. Op basis van de feedback van de verschillende bewoners dan in de latere fase. Nou wat we, wat we nu willen is dat we, uh, we hebben afgelopen dinsdag gewoon een hele mooie avond gehad. Waarbij ja, uiteindelijk 125 mensen zijn, uh, zijn geweest om te horen van waar we mee bezig zijn. Dat zijn er best wel veel. Dat zijn er heel erg veel. Ja, ja, ja we waren echt blij mee. Want dan, uh, ja één, het maakt duidelijk dat het onderwerp ook echt leeft. Uh, maar het, het maakt ook duidelijk dat heel veel mensen zich betrokken voelen. En uh, we hebben op die avond zelf formulieren uitgedeeld en mensen gevraagd. En er zaten heel veel mensen heel nijver te schrijven met ja. allemaal opmerkingen. Dat was ook echt ja. leuk om te zien. Ja. En gelijktijdig kunnen mensen nu tot 11 maart uh, ook via de, via de website uh, reageren. En uh, op basis daarvan uh, ja, gaan we dan naar, een, naar één schetsontwerp komen. ja. Um... Je zegt uh, 30, jaar, 30 jaar geleden voor het laatst ontworpen. Uh, zijn, ja, Er is iemand hier ergens met een boormachine bezig, maar daar, daar heb ik geen invloed op. Uh, uh, 30 jaar geleden ontworpen. Zijn er nu ook echt, uh, echt problemen in de Winkelstraat? Levert het problemen of is het alleen maar omdat het lang geleden is? Nou ja, sowieso moeten we wat doen met de riolering. Hè? Dat is natuurlijk de aanleiding. Ja. Uh, en, uh, uh, en wat we ook wel zien is dat er heel veel mensen zijn... die een rondje Albert Heijn maken op zoek naar een parkeerplek. Ja. En dat is ook echt iets wat, wat we willen, wat ja, we willen ja. oplossen. Ja. Ja. ja, en verder zie je dat, dat je op dit moment... Hè, we zijn nou ja, we hebben in, in, in de gemeente Bloemendaal ook wel merkbaar... We dat we gewoon bij hevige waterval... zou je ook op zoek moeten zorgen dat er wat meer vergroent. Dus ook dat is allemaal iets wat we meenemen in, de, in deze plannen. Ja, het is ja. ook wel een beetje een modernisering helemaal als... In het algemeen eigenlijk. Ja, ook dat. Ja, ja, ja. ja. Um, We gaan straks nog even over die die plannen verder, uh, vooral over de verschillende denkrichtingen. Um, het proces is dus zo dat er straks uh, deze plannen worden, die zijn nu voorgelegd, wordt, uh, en dan komt er een echte inspraakperiode. Hè. Dat is echt een heel ander uh, traject. Ja, ja, nou, we, we, we, we, dit is echt een, een, een soort voor-voor-participatie, voor-voor-voor, ja, en uh, dan komen we met het schetsontwerp waar we ook weer input op halen en vervolgens ja. komen we nou ja, voor de zomer nog met een voorlopig ontwerp ja. uh, en daar kunnen mensen, dan heb je een officiële zienswijzenprocedure, daar kunnen mensen zienswijzen op geven en daarna. Dan gaan we met een definitief ontwerp weer terug naar de gemeenteraad. Baby sneezes, mommy pleases, daddy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 Ik wil met elkaar kijken welke mogelijkheden er wel zijn. We weten dat we in de Haltenstraat een, een prachtig feest hebben voor specifiek een bepaalde doelgroep. Uh, maar ook Brigitte bij het Wapen maakt er een, een, een, een mooi feest van. Daar is het over het algemeen uh, wat anders soort publiek en anders soort muziek. Nou, daar hebben we al twee pleinen. En wie weet wat er nog meer voor initiatieven uh, komen. Dus uh, ja, artiesten, dat is te vroeg. Uh, maar dat, dat er één grote gezelligheid uh, gaat zijn, daar ben ik weer van overtuigd.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 Dat lijkt me een mooie afspraak en ik kom uh, graag terug als er meer uh, bekend is over uh, de programmering. Hartstikke goed, dankjewel Rob. Regio Radio. Informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. We staan hier vandaag om input op te halen bij bewoners voor het Volkshuisvestingsprogramma. En dat is eigenlijk onze woonbijbel. Waar we uh, al het beleid met betrekking tot wonen en woonruimteverdeling in opschrijven voor de komende vijf jaar. Nou, mijn droom zou zijn om uh, gezamenlijk iets te bewonen. Met meerdere huishoudens, jong en oud door elkaar, voorzieningen gedeeld. Ik heb eigenlijk voor dit helemaal geen ideeën. Ik, ik spuur uit nieuwsgierigheid om te kijken wat ze uh, voor mij voor, en voor mijn vrouw persoonlijk dan kunnen eventueel kunnen betekenen. Nou, dat is 0,0 heb ik al in de gaten. Nou, op zich denk ik dat uh, het aanbod aan eensgezinswoningen uh, niet helemaal correspondeert met de, met de vraag van de woningzoekenden van dit moment. Niet helemaal niks voor ons ouderen. En dat kunnen ze proberen van als ik hier kijk collectief wonen voor ouderen. Ja. Met die 500 woningen, ze hebben 7000 ouderen, dat gaat niet werken. We merken dat we best wel een abstract verhaal opschrijven in zo'n volkshuisvestingsprogramma. Maar belangrijk is natuurlijk hoe denken bewoners erover, wat zijn hun ideeën over wonen in Haarlem. En op die manier proberen we uh, het verhaal en de behoeften van bewoners mee te nemen uh, in het nieuwe beleid. We komen net aan, dus we gaan eerst eventjes rond en dan uh, eens even kijken of we wat uh, neer kunnen pennen. Ze doen er helemaal niks mee. Ze luisteren niet eens naar hun inwoners. En laat ze niet beweren dat ze het wel doen. Maar mijn ervaring is 0,0 negatief luisteren. Wat ik zelf graag zou willen is dat de gemeente zich inzet om mogelijk te maken aan oudere mensen die in een huis wonen zoals ik met drie verdiepingen die dat, die ruimte niet nodig hebben om dan uh, woonruimte te creëren waar je dan wel terecht kan, veel kleiner. En, uh, het mooie daarvan is dat er dan ruimte beschikbaar komt voor gezinnen. Zo'n knarrenhofje, wat ze dan zo noemen, daar, daar, daar zou ik op afgaan. Dat is gewoon heel leuk. Mensen onder elkaar, maar ook het jonge grutten tussen. Uh, dat, dat vind ik ook heel belangrijk. En dan ook nog het liefst in combinatie met ook starterswoningen. Omdat je niet als een stelletje oude in een oude knarrenhof gaat zitten wonen. Maar dat je ja, een levendige buurt kan creëren. Een grote keuze waar we voor staan is of we vooral willen inzetten op nieuwbouwwoningen. Of meer woningen in de bestaande stad mogelijk willen maken. Dus of we bijvoorbeeld het verkameren van woningen makkelijker willen maken. Zodat mensen een kamer beschikbaar kunnen stellen in hun woning. Daar zijn we nu best wel strikt op. Maar dat zorgt natuurlijk ook ervoor dat je meer fietsen krijgt, meer afval, meer auto's in de straat. En dat is natuurlijk ook niet iets waar iedereen blij van wordt. Dus dat zijn verhalen... En afwegingen die we hopelijk makkelijker kunnen maken met de input van bewoners. Ja. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5